Ontzettend populair. in uh, eind jaren 60. Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. zij waren cream, het was uh, Ride right Room. En uh, Ginger Baker, die laatste, die, hij is uh, inmiddels 80. Hij was door uh, de de oprichter van de Emerson Rock rockband Maar hij ligt in een uh, kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldde de familie van de muzikant op Twitter. Baker die uh, onderging drie jaar geleden een uh, open heart uh, operatie. Maar volgens The Mirror is niet bekend waarom hij nu in het ziekenhuis ligt. Nou, laten we hopen dat het uh, snel beter gaat met uh, Ginger Baker. Want, oh, wat wel een held en wat een goede muziek uh, heeft hij toch gemaakt met die band. Het was uh, White Room, misschien wel uh, de grootste hit voor uh, de band. Hoe heet, die, hoe, hoe heet die band? Cream, ja, precies. De meest succesvolle periode, dat was natuurlijk de jaren 80, maar in de jaren 90, toen bracht hij ook nog uh, verdomd goede platen uit, zeg. Uh, Cream! Kan geen toevallig natuurlijk zijn, want daarvoor hoorde je de band Cream met uh, White Room. Ja, en die Prince, die had natuurlijk wel uh, meer projecten in. Hij had ook nog uh, The Time en Sheila E, daar deed hij van alles mee. Je had ook Vanity Six met Nasty Girl, die dus ook binnenkort weer eens draaien, maar je had ook Apollonia Six. Ook met een beetje, ja, een seksgetint randje. Maar wel leuk. Sex Shooter. I need you to get Ja, Polonia 6, Sex Shooter, een nieuw product hoor ik net. Um, ja, dat zag er ook leuk uit hè? Een uh, top op clipje, Laat, top, top, top clipje. Laten we eerlijk zijn, ja. Sexy, uh, sexy pakjes aan. Nou goed. Ook nieuwe muziek natuurlijk. Zij komen met een best of binnenkort. De editors. Editors en Black Gold, de nieuwe zinnel van deze gasten. Ja, dus uh, het laatste uur, uh, daar niet op. Uh, ik heb nog ontzettend veel wat ik wil draaien. Ik ga het uh, nooit allemaal meer uh, kunnen draaien. Maar uh, ik doe mijn best. Um, ja, Ik wil het toch even met je hebben over Bruce Springsteen. Want uh, afgelopen maandag werd hij 70 jaar. En er is uh, iemand. Uh, ik ben zijn naam kwijt. Maar er is een uh, journalist. muziekjournalist van het uh, muziekblad OOR. Die uh, ook uh, enorm groot fan is uh, van uh, De Beste Man. Um, even kijken of ik nou zijn naam hier erg... Zie Tom Engelshoven, ja. Oor Springsteen Watcher sinds jaren dag. Hij stelde een jaar of tien geleden geheel volgens eigen smaak en inzicht een top 50 van Springsteen songs samen. En vragen uh, vraag om het niet nog eens te doen, want ja, we zijn hem zo weer uh, weken kwijt, maar um, hij heeft dus op de website van Oor heeft hij zijn uh, 50 favoriete liedjes gezet. En ik heb dat uh, ook op mijn Facebookpagina heb ik daar ook natuurlijk iets van uh, gezegd, als uh, trouw Bruce Springsteen luisteraar en fan. Ehm, um, ik, ja, ik ben even kijken waar ik hem. Oh ja, hier. Um, even kijken wat ik erover heb gezegd. Uh, mijn persoonlijke Bruce Springsteen Top 50 ziet er totaal anders uit. Maar toch geniet ik van de liefdevolle manier waarop geschreven wordt over The Boss. Belangrijkste nummers die missen zijn, wat mij betreft, Meeting Across the River, New York Serenade en zijn versie van Trapped. Uh, dat is een uh, live uitvoering. Van de crack mag van mij heel wat plekken hoger staan. Maar wel tof om te zien dat het uh, onverwoestbare Hard of Stone zo hoog staat. Dat, uh, dat is inderdaad. Ja, ik had een paar uh, dingetjes nog meer. Maar ja, ik dacht van, ik kan er ook wel een hele kolom van maken. Maar laat ik dat niet doen. Uh, 10 th Avenue Freezeout. Die mag bijvoorbeeld wat mij bijvoorbeeld verhoger stond. Ergens halverwege, net zoals Badlands. Uh, maar ik wil het dus even met je, even met je hebben over Hard of Stone. Uh, dat is het beste nummer. Nummer wat hij uh, ja, eigenlijk nooit helemaal officieel heeft uitgebracht. Staat namelijk op een uh, ja, verzamel deedje. Tracks is dat. Dus een soort box met allerlei liedjes die hij nooit eerder uitbracht. Een outtake daarvan. Hij nam het op uh, eind jaren 70, 1977. Toen uh, bracht hij het... Uh, ja, toen, toen maakte hij het in ieder geval. Um, uh, het was eigenlijk voor uh, The Darkness on the Edge of Town LP uh, ja, genoemd. Of uh, bedoeld het zijn vierde plaat. Um, en uiteindelijk een jaar later heeft uh, Southside Johnny en de Asbury Dukes op uh, gelijknamige LP heeft dat gecoverd. Um, maar ja, het is, uh, het is, het is prachtig. Um, ja, laat ik er verder gewoon geen uh, woorden aan vuil maken. Maar dit is een van de mooiste Bruce Springsteen, uh, Bruce Springsteen liedjes. Um, ja, misschien wel ooit wat, uh, wat mij betreft. Um, en dan, ja, het is een soort, een liedje. Het klinkt een beetje als een graniet En is een, uh, een klassieker die om onduidelijke redenen nooit een klassieker werd. En um, ja, laat ik het maar gewoon uh, gaan draaien. Um, het stond op 12 in zijn persoonlijke top 50. En ik denk dat hij daar wel ongeveer zo bij mij ook zal staan. Dus deze die komt overheen. En ik had hem niet zo hoog verwacht, dus dat vond ik toch wel mooi. Daarom draai ik hem. Bruce Springsteen en Hard of Stone. Je mag zelf kiezen. Can't talk now, I'm not alone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 Het laatste nieuws uit de regio. We volgen het laatste nieuws op vlogradio en lokale Dan niet dat social media kanaal, de hives, nee. Tik tik tik tik. Boom! Die gasten, weet je wel, van... Heet dus, ja, zo. Dit was uh, een aantal jaar daarna. Tik, tik, Boom! Heerlijk. Um, oh ja, je mocht kiezen tussen... Uh, Blue Jean en More Than Love. Uh, twee jaren 80 platen van... Uh, David Bowie. Nou, de nu volgende plaat... Die heeft met uh, duidelijke... Meerderheid uh, gewonnen. 66%... Van de stemmers, die wil deze horen. En het kwam ook nog van een verrekte, succesvolle album. was namelijk uh, Let's Dance. China Girls vond er ook al op, natuurlijk de titeltrack. En deze. More Than Love. Bowie en uh, Modern Love, vanavond uh, trouwens geen frieknacht tussen 12 en 2. of tenminste de, die van vorige week die wordt uh, herhaald. Um, uh, ja, waarom? Nou ja, gewoon, uh, gewoon, een, uh, gewoon een keer herhaling. Nee, dat is flauw. Uh, nee, ik kon, uh, ik kon niet... Ja, laat ik het maar heel erg zeggen. Ik had uh, tot vijf uur school, dus ik heb geen nieuwe Freaknacht opgenomen. Uh, maar wel leuk om het binnenkort misschien een keer live te doen in een of andere vakantie. Wel leuk, uh, doe ik even, even gewoon een tip tussendoor. Vanavond om uh, tien uur, dus meteen na dit programma, dan is er op uh, NPO 2 extra veel aandacht voor Two Tone. En Two Tone, dat is al uh, 40 jaar geleden dat het uh, op het Britse uh, Two Tone label de eerste zin verscheen. Dat was Gangsters van The Specials. En ook het debuut van The Specials wie het uh, 40 jaar Jubileum. Uh, beide platen zetten een, uh, een ska-revival in uh, die ook nu nog zijn sporen nalaat in de popmuziek. Uh, Leo Blokhuis die duikt in de wereld van uh, Two-Tone. Naast de specials is er ook aandacht voor The Selector, Elvis Costello, The Beat en natuurlijk Madness. Uh, ik kan het helaas niet zien. Dus, want ja, ik ben hier, dus uh, ik ga hem uh, terugkijken, denk ik. Dus ik ga nu ook niks van de specials draaien. Ik had wel iets klaarstaan, maar ja, ik heb ook nog zoveel andere dingen. Oh, huilie, huilie, ik haal het niet. Oh, uh, uh. Dan mijn nieuwe muziek, plaats van de week, van vorige week. Arlo Wild, bent uit de jaren 90. bestaat al 25 jaar, breekt nu een beetje door. Vooral uh, populair in de alternatieve scene. Dit is de nieuwste zinnel. Die is, uh, die, dat heet, het heet, het heet, hoe heet het dan eigenlijk? Dream Variations Idle en uh, Dream Variations de plaats van de week van uh, vorige week. Ik zat nog te denken om Dreams van uh, Fleetwood Mac er achteraan te gooien. Ik had het nog heel kort, heel kort maar met uh, iemand vandaag erover van. Wat is nou het beste Fleetwood Mac album? En ik stelde nog uh, ja, voor het uh, gelijknamige album uit 1975 of Tusk uit 1979. Maar we zijn uiteindelijk toch weer op rumors uitgekomen hè? Dat uit uh, 1977. Waar dat op stond. Maar die ga ik dus niet draaien, daar heb ik ook al geen tijd meer voor. Ik zit een beetje op tijdnood. Um, maar ja, dit is dus nieuw. En over nieuwe dingen gesproken. Um, Arjen Lubach. Kennen we hem nog? Hij heeft een, een opvolger uitgebracht. Als we het toch over nieuwe muziek hebben. Uh, een opvolger voor de Baudet Hits. En bezinkt nu de... Correcte mening. Ja, want na het succes. Uh, zo doe ik het weer. Na het succes van zijn hit over Jerry Baudet. Beter in bed. brengt Arjen Lubach weer een nieuwe nummer uit. Wederom een nummer dus uit zijn theaterprogramma. Arjen Lubach Live. Het uh, nummer heet Woke. En daarin bezint de entertainer. de irritatie die mensen met een cultureel correcte mening uh, kunnen oproepen. Uh, mensen die geen kaarsjes wisten te bemachten voor de theatershow van Arjen Lubach. krijgen alsnog de kans om er een indruk van te krijgen. Ehm. Um, Lubach dus, Arjen Lubach met het nummer Woke. Hij bezingt de correcte mening. Volgens mij in het speciaal die van de vrouw. Ik ben een meisje van 20, ik, ik ga hem niet zin. helemaal draaien, want. Ik hou van kritisch denken van de Ontzettend banden. slecht. En ben ik het niet eens? De met de tekst is wel raarweg. Als een wordt gezegd, dan schreeuw ik. Vuile zes. En dan ga ik weer weg, want ik ben woke. Zo woke. Ja, woke. Dan nou, zo heet het, als je het uh, helemaal wil horen dan moet je het zelf maar een keer draaien. Maar het deed mij dus denken, hè, de correcte mening, aan een uh, heel oud nummer. Nou heel oud, ja, het is nog wel al jaren oud. Komt in 1987, is van André van Duin. En die bezong ook al eens, uh, in die tijd, de correcte mening. Uh, het nummer heet Belt U maar En uh, ja, hij uh, zingt gewoon een liedje. En, maar steeds belt er iemand in... Um, ja, die zich gekwetst voelt en dan begint hij dus dat nummer weer helemaal over uh, opnieuw, zeg maar. Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren. Daar gaan we. Laten we gewoon even lopen. Twee Chinezen liepen. Is er nou nodig om er steeds weer Chinezen bij te halen? Waarom nou juist Chinezen? Je kunt er ook wel eens over een ander zingen. Twee Belgen liepen samen. Dag niet weer die Belgen map he. Daar ook ik ziek van hè. Ik ga toch ook wel eens een liedje zingen zonder daar de grappen te maken. Ten koste van andere mensen. Twee Nederlanders liepen samen op de paarse hei. Ze ik ben zelf een enorme natuurliefhebber. Ik vind het bijzonder vervelend dat die mensen op de Baarse Hei gaan lopen. Er wordt toch al zoveel vernield in de natuur. De hele hei wordt vertrapt. Mensen kunnen toch ook wel ergens anders gaan lopen dan op de Baarse Hei? Die Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over Ajax en ze... Hoezo? Wat, wat mankeert dan aan Ajax? We zullen een Ajax vinden. Als u aan Ajax komt, komt u aan mij. Heb je dat goed begrepen? Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden daar een pils. En... Hup, even stichting alcohol, weg met alcohol. Wij proberen op allerlei manieren mensen pleidelijk te maken... dat alcohol of nummer 1 is. Als u er nou in vroeger over gaat, Singapore's actie genut. Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetballen en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden een kop koffie. Ze één woonde in een flat en de ander op een hoffie. U heeft er waarschijnlijk geen idee van wat er, wat er een nodig heerst in Nederland. Ik woon nu al vijf jaar op een zolderkamertje. Het is voor mij niet leuk om dan te horen dat die twee heren lekker op een mooie flat wonen. En die ene woont zelfs nog op een heerlijk hoffie ook. Wat? Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden een kop koffie. De ene met een koekje en de ander met een toffie. De... Ja, weet u wel dat toffies heel slecht zijn voor het gebit. 40% van de mensen heeft hier een slecht gebit. Dan gaat u dan nog gezellig zingen over een toffie. Beter koffie. helemaal gek geworden, de Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Zijn gesprek ging over voetbal, dus u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden een kop thee. De een kreeg er een koekje bij en de ander zelfs twee. Geen telefoon? Gaan we verder. Ze stapten in de auto en ze reden dadelijk weg. Het... Hallo, met veilig verkeer Nederland. Waarom doen die mensen niet eerst hun autogordel om? Huh? Ze stapten in een auto en ze deed hun auto al aan. Ze rookten een sigaartje en. <tie> Ruok is slecht voor de gezondheid, want. <tie> ze namen samen snoepje. Sorry, de een die had een appel en de ander een banaan. Ze hielden van de en dus reden richting Tiel. Ik vind dit een duidelijke sluikreclame voor Shem, als ik eerlijk ben. Ze reden en ze reden zomaar Chris door het land. Wat nou weer? Met wie me spreek ik? Met van Duin. Daar ben ik verkeerd verbonden. Wat zei ik nou? Oh ja, ze reden en ze reden zomaar Chris door het land. En kwamen toen uiteindelijk op een nudistenstrand, strand. Op een gewoon strand, gewoon niks aan. Gewoon strand. Twee dames in bikini. In een, in een badpak, met een jas aan, mag de zonnen in het zand. En dan vonden die twee mannen allebei zeer interessant. Maar als ik zeg wat toen gebeurde, dan gaat de telefoon. Juist ja, spreek met de Nederlandse vereniging van tekstschrijvers, ik vind uw liedje weinig inhoud hebben. Het zou veel leuker zijn als het bijvoorbeeld over Chinezen ging, om over Belgen die op een paarse heilopen. lopen. Die hebben het over Ajax, die drinken bijvoorbeeld een pils met een toffie erbij. He, die doen een autogordel niet om. He, die roken een sigaantje, snoepje snoepie, een Of het, de komen terecht op een nudistenstrand. strand. En dat zijn allemaal mee. Die bikini, dat zou toch veel leuker zijn. Ik begrijp niet dat u het nog niet maakt. Ja, vooral dat laatste stuk, hè. dat maakt hem eigenlijk wel. Um, Arjen Lubach, hij bracht vandaag een uh, liedje uit Wolk. Met uh, de correcte mening die hij daarin bezinkt. Uh, ik moest meteen denken aan deze van... Uh, André van Duin, belt u maar Nou, uh, belt u maar Als u nog een uh, fijn liedje heeft uh, Ja, want je hebt nog 10 minuten Kijk nou op de klok, nog 10 minuten uh, Dus heb je nog een goed liedje Dan uh, zou die zomaar nog de net Op het laatst tussenin ingeschoven kunnen worden Dus waar heb je zin in? Laat het maar weten 013541344 Of facebook.com slash Voor het laatste liedje waar een coverband hem niet speelt. Kiki D, samen nou met de, ja, eigenlijk de Kiki D band. I've got, got, got, got, got, got the music in me! Tot zover, ga daar niet op. Van vrijdag 27 september 2019. Ik zit zitten bijna op, nog twee minuten. Wees je een fijn, fijn, fijn weekend. En ja, als we toch al een beetje zo half in die kroeg zitten, hè, met Kiki die, Dan uh, even, ja, Rob de Nijzer nog even uh, erachter, want uh, twee weken terug kondigde hij zijn uh, afscheid aan vanwege de diagnose Parkinson. Na 60 jaar... Stopt hij ermee. Een van de grootste Nederlandse zanders die we ooit hebben gekend. Uh, daar sta ik achter. Rob de Nijs. En ja, ik zei het al, we zitten half in de kroeg. Dus deze erachteraan. Malle ballen. Fijn weekend. Tot volgende week. Of anders spreek ik hier weer bij Break de Week. Je schuimt de straten af en volgt het dieven spoor. Met schooiers en soldaten. Hun petten op één oor.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 Male kom, Male kom hier lekker zit Male meid, lekker dier van plezier. Male is rond, Male is blond, zoen op je mond, Male bab je lekker komt.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 ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Male babbel blond, male babbel blond hier de lekkerste maleijk, lekker bier van plezier. Male is blond, male babbel is blond. blond. Zo'n op je mond, male babbel je lekker. Leker, leker. La, la, la, la, la, la. Laten we eerlijk zijn, het is een goede joke. Rob de Nijs, Ondertussen is het uh, na tien uur. Volgens mij zijn we van de TV af. Ik weet het niet zeker. Ik kan het namelijk niet zien. TV die, die doet het hier niet. Uh, maar dan is dit in ieder geval een bonus-track. Uh, want ik zei je al: uh, Abbey Road is 15 jaar uit uh, dit weekend. Net zoals het album van de band, het debutalbum. Dat ook gewoon simpelweg de band heet. Of tenminste, nee, het was niet de buurtalbum, maar uh, daar is het punt niet. Uh, het, het punt wat ik wil maken, is eigenlijk dat, dat niet ondergesneeuwd nou mag worden. Want dat is ook een, een waanzinnige, uh, waanzinnige plaat. Apple uh, on uh, Cripple Creek uh, staat er onder andere op. Ook wel meer goede liedjes. Maar ik heb toch gekozen voor uh, The Night They Drove Old Dixie down. Over trouwens, nog een klein stukje klantenservice voor. Uh, No, no, no, no, no, no, no. Voor uh, Kiki D uh, met I've Got The Music In Me hoorde hier Rage Against The Machine met uh, Bump Track. En dan nu de band met Deny They Drive Old Dixie daar. Joe Kane is a name, and I served the Danville train. Till Stolmer's cavalry came, and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hung. Barely alive By May the 10th Richmond had fell It's a time I remember oh so well The night They drove on.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 I don't wanna be so without you